Dat was het begin van dit tweede uur met een nummer van. Uh, drie van de gasten die we hier hebben: uh, Tobias, Jeroen en Ella. Oftewel, Houses. Yes. Ja, uh, Faster, dat is weer een totaal ander nummer dan Suicide. Ja. ja jij hebt een microfoon, dus jij, ja. dus jij mag het zeggen. Ik ga het zeggen. Ja. Uh, ik had het beginnetje gemaakt voor dit nummer, <coughs> ik had het geschreven. In ieder mm geval. -hmm completere refrein voor de kostse gitaar en echt een beginnetje, de rest hebben we met de band gedaan. Mm -hmm. <clears throat> en uh, ik ga een, verhaal te, een heel klein verhaal te vertellen, oh, wat mag. super kort is. Dat mag. <laughs> echt heel erg kort, maar wat een mooie <laughs> aanleiding is voor Jeroen om zo meteen op play te drukken op uh, de, de MP3-speler. Yeah. Die met dat nummer binnenzetten. En altijd, als je een, een nieuw ideetje hebt. wat je natuurlijk binnenbrengt bij je, vijf kritische, bij je vier kritische vrienden. dan ben je een klein beetje onzeker en zenuwachtig getroffen Het voelt als een soort ballotagecombo. Ja, je, zitten, je ja. zit gewoon van. Je, je, je, je, zo lijkt het wel, ja. Je denkt, zal ik het zeggen? Je denkt, ja. nou. Je zegt het zeggen. maar niet. Ik ja. heb een ideetje en ja, ik, ik kan het spelen voor jullie. En de rest kijk je dan zo aan van, nou laat me horen dan. Ja. En ik had het nummer zo gespeeld. En het eerste wat ze zeiden was, oh hey, wat lijkt hierop? En toen kwam de gitarist meteen ook <laughs> dit nummer te spelen. Dit nummer, wat nu hier uit de iPod gaat komen. Nou, laat maar horen. Tobias, het, het, het klopt dus wel wat je zegt. Uh, ja, wat? Nou, uh, voor een deel... Uh dat, uh, dat je, als ik uh, met uh, Neofana dus denk ik, hé hey, ja, er, zit, er zitten wel wat aanknopingspunten ja, in. Ja, dat is vooral eigenlijk het beginnetje eigenlijk, als hij in zijn eentje met de gitaar is. Dat, uh, mm. dat was het ding. En het was uh, een flauw grap, maar we hebben toch een nummer afgemaakt. Dus, uh... Jullie hebben het afgemaakt, <lacht> ja. ja, ja. En, uh, wat Kurt Calbein uh, niet lukte, dat is jullie wel gelukt. Hè? Oh, dat... dat... Ja. Uh, wel een stuk beter. <laughs> goed, uh, Kurt, uh, joh, dat is wel een stuk beter Goed, Kurt, joh, toch niet helemaal goed, maakt niet uit. Uh, Precies. Uh, goed, uh, uh, ja, we hebben nog... Ik, ik kan meteen door naar het volgende toe laten horen. Oh, Jeroen, kan, kan hem zo meteen uitleggen wat het is? Nou, geef, geef, ja. geef, hem, geef hem het woord. Het dan enige dan? wat ik zeg is dat je hun ook een keertje moet uitnodigen. Want dat is mogelijk. Oh! Oh, nou. Ik, ik, ben, ik, ik ja, ja, ja. laat me graag verrassen. Jeroen, uh, ja. hoe, hoe, hoe ken jij deze gasten dan? Uh, Hebben ze bij jou op, uh, en bij jullie ook op school gezeten? Ja, of? het zijn medeklasgenoten, ook allemaal conservatorium. Uh -huh. uh, en het leuke hiervan is... Uh, de gitarist heeft ons heel erg goed geholpen met uh, de opname van de cd. De, deze cd die er nu aan uh, ja. zit te komen? Ja. Ja, want uh, ik zei in de aankondiging al van... Jullie, dat zag ik ook ergens even voorbij komen. Uh, jullie hebben het uh, voor elkaar gekregen om een echt label uh, te vinden. Ja, dat klopt. Het ja. is Play It Again. Ja, Sam. Sam, hè? Ja, dus, is dus, uh, uh, Nee, wanneer was het? Laatste maandag. Maandag. Het is, dus het is dus nog, uh, het is eigenlijk nog uh, uh, well, redelijk kagel vers. Uh, wat. Ja. Uh, wat <laughs> Um, want deze jongen die heeft jullie ook uh, daarmee gelinkt? Of uh, hebben jullie dat uh, zelf gedaan? Uh? Ja, of heeft hij is... uh, meer het album? Uh... Ja, die heeft echt het album. Die heeft ja? niks uh, met, met de zakelijke dingen te maken, maar nee? met het creatieve deel. Ja? En wat ik zo gaaf vind, en wat ik dus ook even wilde zeggen, mm. is dat er een kleine groep ontstaat die, uh, van muziekliefhebbers en muziekmakers. Uh, die toch nu heel erg goed doorstroomt. Zij dan, dan uh, pop-up animal kids. Zij heet ja. het wel. Uh, En die hebben ook een, echt een visie voor ogen wat ze willen. Ja. En het is gewoon leuk om met die mensen en wij. En een kleine groep andere mensen. Die diezelfde passie delen. En er helemaal vol voor gaan. Om daarmee gewoon heel erg hard in Nederland eigenlijk binnen te stormen. Mm. Uh, om gewoon een nieuw geluid te laten horen. Ja, wat hebben jullie... Uh samen met wat je nu met de, met de mensen, of degene met wie je dat nu noemt euh, hebben jullie daar al enige duidt dat er al ergens op? Ja, ik, ik, ik, ik, ik weet natuurlijk dat jullie dus in die voor en voorprogramma van Desert Kid en straks ook van Kensington euh, euh, euh, euh, straks iets gaan doen maar duidt het er al op dat uh, de mensen in de muziek euh, jullie al niet onopgemerkt um, ja, bij laten gaan? Ik, nee, er wordt zeker aandacht aan besteed en zolang genoeg goede muzikanten dat blijven doen, hun visie delen en ja. daarvoor voor gaan, uh, des te beter het eigenlijk. Uh... Het, het muziekklimaat in Nederland gaat worden. Ja. En dat streef ik erg naar dat dat gaat veranderen. Ja. Uh, ja, want ik, ik las uh, nog niet zo gek lang geleden op uh, de website van Menno Timmerman. las ik een, uh, een, uh, een blog van hemzelf. Hmm. over, uh, ja, over uh, het 6% en het uh, 19% BTW. en dat ook de mu muziekindustrie daarbij uh, ja. de rekening gaat krijgen. En ja. jij zegt nu precies van: ja, we willen dat toch. Voelen het toch het, uh, dat, dat we serieus uh, worden genomen. Ja. ja. Is dat niet een beetje moeilijk? Uh, maar nu, met, uh, nu met doe het het... ik vooral op het creatieve aspect. Oh, sorry. Dan het ja, oké, okay, goed. Ik, ik, zit, ik, zit alweer, ik ga vijf stappen voor, voor de rest uit. Uh, dan ga ik, uh, dat ga ik dan straks doen. Maar eerst ja. het creatieve. Ja. Uh, voordat we daar, uh, voordat we het echt gaan doen, het creatieve. Wat, wat is er dan mis aan het creatieve klimaat in Nederland? Dan worden we veel te veel uh, ja, doodgegooid met, uh, met eenheidsworst. Met eenheids... Ja, ja. Ah, ah, ik heb hier, hier nog iets staan wat, uh, wat daar misschien zo direct op aansluit. Maar goed, eerst uh, jouw verhaal. Maar wat is, wat is er uh, zo eenheidsworst aan het hele verhaal? Uh, nou, er wordt gewoon heel veel gekeken naar wie heeft een beweertje geluid wat uh, makkelijk aan te horen is. Uh... Moet ik dan bijvoorbeeld ook denken aan bijvoorbeeld The Voice of Holland of iets dergelijks? Ja. ja is... X de X-Factor, de popstars en de sing-offs en noem ze maar op. Dat soort, ja. dat soort muziekprogramma's. Ja, en natuurlijk is het ook wel weer fijn dat het op een andere manier ook wel weer aandacht krijgt muziek. Dus dat is wel weer het goede eraan. En het is ook heel fijn als je dat wint, dat je meteen heel veel aandacht krijgt. Uh, maar de muziekcultuur, ja, het is een beetje voor... Uh... Is er geen cultuur? Uh, geen, uh, geen echte uitgesproken popcultuur in Nederland? Nee. Nou, ik vind, ja, een, ik vind ja, dat het de, de, de wensen overlaat. Uh, Tobio zegt van wel, of tenminste voor een deel wel, en jij zegt dat het uh, de wensen overlaat. Ja. Uh, zijn we dan niet uh, goed bedeeld met festivals? Ja, we, hebben, we, hebben toch, we hebben er toch al een behoorlijk wat? De Zwarte Cross gaan jullie uh, geloof ja. ik uh, staan. Ja, klopt. Ja, het maar, festival's uh, zijn gaaf en er zijn ja. ook zeker goede bands die er spelen. Ja. Maar wordt dat ook ja. niet? Of is het alleen maar dan dat publiek wat het uh, weet wat het er is? En uh, zou je het liever dan willen dat je het onder een wat breder publiek uh, uh, ja, wil brengen ja dat zou zeker fijn zijn ja? In ieder geval als, uh, en heb je die, die mensen uh, op dat creatieve vlak heb je er dan uh, nu uh, bij betrokken of niet of wil je erbij betrekken? Uh, nou ja, ik, uh, ik wil ze in ieder geval. Of ik wil. Ja. Het is gewoon fijn als je met een groep uh, elkaar kan stimuleren. En ja. zij zeggen bijvoorbeeld een keer naar programmeurs of weet ik van wat. Van oh, Housen is ook een goede band. Ja, en als wij ergens zijn, dan het, zeggen we oh, pop-up animal kids. Zodat ja. je elkaar een beetje versterkt, de kruisbestuiving ja, ja, ja, ja. verder helpt. Elkaar versterkt en ook dat, uh, dat er in, die, uh, in dat wereldje ook gepraat wordt over elkaar. Ja. Duidelijk verhaal De iPod Pop op uh, Animal Kids dus Ja <laughs> En dan En, en dan uh, Sooner or later Sooner or later van de pop op Animal Kids Nou laten we maar horen dus Even kijken of, uh, of we hem uh, uit de, de toverdoos kunnen krijgen Jazeker Thank uh -huh. De Flame van Against the Odds, de winnaars van de Eimond Popprijs van 2010. Ze kwamen in de eerste voorronde terecht van de Rob Agda Awards. Dat is trouwens een leuk verhaal. Die, die lui die, die mochten in de eerste instantie niet meedoen. Toen viel er een beetje dus in de eerste voorronde af. Toen kregen zij van, willen jullie nog meedoen? Nou, wonnen ze de eerste voorronde en kwamen ze in de finale terecht. Alleen, helaas, de finale, die wonnen ze niet. Dus dat, dat is wel weer, weer jammer. Maar uh, ze, het, het, het sluit aan, Jeroen, want jij had net uh, de microfoon. Uh, dus ik ga even nog uh, met jou door. Uh, want uh, het, uh, het, het, het slaat op de eenheidsworst. En dit nummer dat, uh, dat heeft daar ook uh, betrekking op. Want uh, kom uit je luie stoel en ga er zelf wat uh, aan doen. Ja. En uh, nu uh, hoor ik van Tobias. Uh, ja, uh, Je kan uh, wel gaan stilzitten en uh, wachten tot ieder, iemand de, de klap eruit deelt. Maar je kan er ook zelf wat aan doen. Doen jullie dat ook? Ja. Ja, dat doen we. Ja. Ja. Uh, ondanks, want nu kom ik dan op het, op het, uh, het andere gedeelte. Je, het, het, het, het zakelijke en het creatieve. Ja, je kan bijna het bijna niet uh, van elkaar loskoppelen. Uh, maar is het is een het, uh, moeite uh, wat, je, wat je hebt om, uh, om in Nederland toch uh, wat neer te zetten? Of valt dat nog wel mee? hangt ja. het ook van jezelf af? Het, het hangt heel erg van jezelf af. Ja. En het is echt best wel lastig. En ja. ik moet zeggen, Ella en Tobias die, uh, die zijn gewoon heel erg goed... ...met die, die zakelijke dingen bezig. Die hebben echt uh, een heel groot deel gedaan met bellen... ...mensen achter hun vodden aan zitten... ...en zorgen gewoon dat er iets gebeurt. Ja. En als je een mooie nummers schrijft... ...wat ook heel veel muzikanten doen... ...maar vervolgens denken van... nou. Ik, ik treed zo nu en dan eens even op en ik zie het wel, dan, dan kom je gewoon zelf niet verder. Dus er is inderdaad een enorm zakelijk vermogen wel voor nodig om, ja. om weer te komen. Nou, geef de microfoon dan maar aan Ella. Uh, een netwerk, het is, ze zeggen wel eens, het is een heel vies woord, maar dat is wel ja. belangrijk dus. Ja, het, het moet wel hè, ja. wij, wij houden ook niet echt van die woord. Nee hè? Nee, nee. maar goed, uh, maar het is, het, is, het is prettig als je nou, gewoon uh, je, uit hebt de wel, je, hebt, je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren om een netwerk uh, te creëren voor jezelf. Ja. Uh, je kan het op een hele. Je kan het ook op een vieze manier doen. Ja, maar dat, daar, je dat, kan dat het, uh, doen we dus niet. Dat doen we dus niet. Nee, maar wij, wij hebben op een heel natuurlijke manier echt een, uh, ja, een, een netwerk gebouwd voor, voor onszelf. En, uh, nou ja, het is begonnen ook, ik moet zeggen, het is toch ook begonnen op het conservatorium. Mm. Uh, daar hebben we heel veel, vooral medemuzikanten leren kennen. Dat was, wat mij betreft, wel uh, het belangrijkste van de, van de vier jaar op het conservatorium. Dus, uh, de mensen met wie je studeert, zijn ook ja, mensen die je later ook in de muziek... Uh, schept band, ja, het ja. schept een band. Ja, het een band. En... en uh, Mensen van de je les graagt, zeker. En ja, uiteindelijk, bij ons is het ook wel heel natuurlijk gekomen. Want mm -hmm. dan, we hebben de EP uitgebracht. En dat vrienden van ons hebben ons geholpen om het uit te brengen. En mm -hmm. een beetje te delen. Uh, van een label, We Like Records. en uh, Dus ze hebben cd's de deur uitgedaan. En uh, uiteindelijk zijn de mensen weer ook een beetje naar ons toegekomen. Ja, want... Oh, nou, dat laatste, dat klopt wel. Want uh, uiteindelijk ben ik... Uh, <laughs> Ben ik ook naar jullie toegekomen. Ja, ja. Weliswaar helemaal een beetje aan het begin. Maar dat geeft niet. Uh, uh, maar uh, het, er zit wel iets. In wat ik wel een beetje onderschrijf. Ik dat, ja, nu komt uh, opa verteld. Uh, hmm. Met zijn verhaal. Maar uh, er wordt al. Uh, bij mij is er al altijd ingepeperd. Als je iets forceert dan rust daar geen zegel op. Denk, mm -hmm. je, denk je er zo, ook zo over? Dat het met jullie ook zo is? Ik ben sowieso heel slecht. Ik, ik zou het niet eens kunnen forceren. Ik hmm. kan... Uh, ik, ik, ik, ik kan Onze pen best wel moeilijk verkopen Als ik ja. het op missen. Uh, niet op de manier waarop De meeste mensen het, het verwachten denk ik mm. En daarom zeg je, het Het is gewoon op een heel natuurlijke manier gegaan mm. uh, op, op een ja, het, me die, mensen, ja, die mensen leren je toch kennen Op het moment dat je meer gaat spelen mm. Kom je gewoon sommige mensen vaker tegen Dus je gaat ze leren kennen En uh, dus het is, het is nooit zo geweest dat we de aandacht heel hard probeerden te, te nee, trekken bij, nee. bij, bij, bij heel veel mensen. En, en uh, ja, zo zijn we gewoon niet Nee, uh, en, dat, uh, dat, Het is eigenlijk met, met jullie. Ik vind met jullie is het eigenlijk heel stilletjes gegaan. Ja. Ik, lees, ik lees dan inderdaad op de sociale media hoe dat dan bij jullie dan ontwikkeld. Mm -hmm. Ja, uh, kijk en ik zit dan maar hier in Zandvoort samen met Marcus. En we hebben dan een donderdagavond en uh, we, we draaien wat, wat nummers van jullie weg. ja. Ja. En dan hopen we maar dat het ergens uh, blijft nee, ja, hangen maar op zo, een, op een Ja, maar, maar, maar zo, zo hebben blijkbaar heel veel mensen ons opgepikt En, en uh, zo ook geholpen Ja, ja radiosen zoals jullie en, uh, Zijn er nog meer van, ja, we, van wat je dat weet? Nou, Voor zover jij dat weet? Voordat we het wisten waren we ook gewoon op 3FM en, Ook uh, nog? Oh ja, we waren geselecteerd door 3 voor 12. Ja. We werden drie, uh, 3 voor 12 band van de maand of ja, ja. zoiets in september of oktober. Van we vanaf afgelopen jaar? Vanaf afgelopen jaar. Dat was ook in aanleiding van de EP. Mm -hmm. We hadden ze gehoord en uh, Heb ja, ze kun... hebben ons ook gewoon daarmee zeker geholpen. Ja, ik, ik, ik, Daar, de, de, ik, ik, daarmee kwamen we ook uiteindelijk op, uh, op 3FM terecht. Mm -hmm. We werden we een tijdje gedraaid. En ook gewoon, uh, we, ja ook getipt hier en daar door medemuzikanten wat Jeroen net vertelde over mm. je hebt uh, bands met wie je uh, vrienden ook met wie je muziek maakt en deelt uh, of ja, die, die, die je leuk vindt en dan ga je elkaar een beetje tippen hier en daar mm. en dat hebben mensen voor ons ook gedaan en dat heeft ook echt ontzettend goed gewerkt ja, jullie zijn heel stilletjes eigenlijk nu gekomen waar jullie nu zijn ja, uh, ja ik ga nog even een stap verder uh, de, de opnames voor het album Mm -hmm. Hoe ver zijn uh, die al? We, zijn die we zijn, er, waren we geloof ik in februari al ja. begonnen geloof ik ja. hè? hier aan. in februari zijn we de studio in de delenken, in Den Haag. Ja. Het, uh, het is nu nog steeds bezig. We waren vandaag dus uh, bij de mixen uh, aanwezig. En uh, ik denk dat we over twee, uur, twee weken de mixen klaar zullen zijn. En, dan, en uh, dan moet het nog gemasterd worden. Maar uh, uiteindelijk kom je bijna de zomer in met je plaat klaar. En dat is ook geen goed moment om een plaat uit te brengen. Dus het wordt al dus zo wachten. Heen, ja. ja. we ja. oh, ja, zullen goed. het in september uitbrengen. Heel nieuwsgierig ben ik, uh, uiteraard wel. Want ja, uh, de EP die heb ik nu langzamerhand een beetje uit, uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. uitgebrongen. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig uh, naar wat er. Uh, wat, en ja. dat zal naar mijn idee ook heel anders gaan klinken dan het, de EP, uh, denk ik. Het klinkt heel anders, ja. zeker uh, wat, wat, ons... wat bijvoorbeeld dan? we want... ja, hebben ons zelf allemaal ontwikkeld op ons eigen instrument <kuggen> En als band ook heel erg hmm. De meer je met elkaar speelt De meer je ook uh, je, ja, de, de, Het geluid Het geheel ook gaat balanceren hmm. op de, En uh, ja, De dynamiek ook steeds Beter maakt Omdat je elkaar aan, beter hmm. aanvoelt en aanvult. En, en, en in een studio een album opnemen, dat lijkt me ook een aardig proces. Ja. Uh, want uh, ja, dat is, dat is natuurlijk nieuw. Je krijgt ook met mensen te maken zoals engineers. En die weten dan toch weer een hele andere manier uh, weer opnieuw een nummer ja. in te vullen. Uh, ja, Zit uh, dat ook bij jullie zo? We hebben, het, uh, we hebben het goed voorbereid. We hadden alles opgenomen, zelf uh, gedemoed voordat we de studio in gingen. Uh -huh. We hadden gekozen om het zelf te produceren. Dus toch, uh, ja. ja. Het, het is uh, achteraf gezien. Uh, ik ben er heel blij om. want ja? het is, uh, wat, Ik vind het een heel fris en heel erg houses cd. Het klinkt ook best wel zoals we live Het moet zijn. ook eigenlijk dichter bij jullie zelf zijn. Als het ware. Ja, het, het is heel dicht bij Ja, ons. dat bedoel ik. Ja. Dus, dus ja. daarom hebben jullie ook eigenlijk als het, uh, gewoon de, de productie zelf ten hand ja. genomen. Ja. Ja. Omdat maar... je dan zeker weet van zo willen we het. En zo moet ja. het ook klinken. Ja. ja, en ik denk dat dit een hele goede start is. Uh... Ja, het die is zijn, die zijn een heel goede beslissing geweest. Ja, ook uh, als introductie voor de eerste plaat denk ik ja. dat het uh, de meest eerlijke... Introductie is. Ja. En uh, voor, ja, voor een volgende album weten we niet. Misschien is het ja, wel een ja, goed staan. gewoon het nieuws erbij te betrekken <laughs> voor de volgende keer. Ze zeggen ook: het debuutalbum is, uh, is, is een van uh, het, het verfrissende. Dan, dan is het hmm. weer even het tweede album. Dan moet je weer: uh, ja, dat, is, dat schijnt, altijd, of schijnt ja. vaak een, een wat, wat opgave te zijn. Je kan, je kan het op verschillende manieren zien. Ja, ik, ja. Zie de, ik zie de, de eerste. Dus de is eigenlijk alleen maar een, een, een, een tool om een tweede te maken. Ja, ja het is een begin voor een tweede ja, ja, ja, ik hoop dat we dat, dat, ja, het leggen. Daarmee gaan we gewoon uh, langzaam ja, opbouwen... En, we gaan weer even terug naar de iPod. Ja. Want uh, ik neem aan dat er weer iets... Uh, nou ja, Tobias krijgt nu even de microfoon in, uh, in zijn handen. Hallo. Ja. Mm -hmm. <laughs> wat, uh, nou ja, Ella, die, die is nu aan het zoeken. Jij kijkt even mee. Oh ja, uh, ja, die, ja. Dat is een hele leuke. Leuk. Wat, wat, wat, wat gaan we doen? Nou, Jeroen had er eentje aangezet, die gaan we zo meteen ook nog luisteren. Ja? Maar Ella had er nu eentje gepakt. Dat is ja. eigenlijk ook wel een heel leuk CD'tje. Ja. Um, ja, die hebben uh, vroeg heel veel geluisterd. Dat is van de band Bombay Bicycle Club uit Engeland. Ja? Ik weet niet precies uit welke stad ze komen. Maar ik was... Um, ja. um, So, ik, ik had een keer geld gekregen Van een vriend, omdat ik uh, had geholpen zijn huis te schilderen <lacht> en, met allemaal, ja. met, uh, en toen had ik allemaal iTunes geld gekregen iTunes geld, ja en, en, en toen, ging, dat, toen dacht je van dat En toen uh, ging ik, ik gewoon op internet En dan kan je, dan kan je gewoon je, je zeggen wat je wil hebben mm -hmm. Zo van, ik, ik wil dat En dan, zeg, dan, zeg, dan koop je dat En dan zegt de, de, de website Mensen die dit kochten, kochten ook dat En toen kocht ik dit de Zo, je komt, je komt, het, het lijkt wel de bol.com Dus ja, uh, ja, precies, ik, ik, ik, ik, ik, ik koop dan een boek ik ben ook bij, gewoon de bij de bol.com ja. En ik ben mensen een... die dat boek hebben Lazen ook dat ja, Is ik, het, uh, Dat, nou, dat ik, werkt dus met iTunes ik, precies ik, hetzelfde Ik probeer heel erg alternatief te zijn Maar ja. uiteindelijk ben ik ook gewoon een slet van de commercie <laughs> Maar, ik vind het wel heel leuk gevonden wat jullie uitspraken. Is, maar <laughs> ik, ik, het is wel een band die. Zeg maar, wel echt, toen ik dit ook kocht. Zeg maar, ja. was, ik, dit heeft wel ook weer een hele vette snaar geraakt. Want ik zette het toen aan in de bandbus. toen we op weg waren naar een optreden. of mm -hmm. oh, we waren naar Zwitserland voor de EP-opnames. Ja. Ja. En toen had ik dit aangezet. En toen vonden we het eigenlijk meteen alle vijf heel erg leuk. Ja. En dat is soms ook wel eens een unicum in de house. Dus dat we het allemaal leuk vinden. Allemaal leuk vinden. Ja, we kunnen heel goed samen schrijven. Maar samen luisteren ik kan ook wel eens ook problemen leiden. Is het, ja, voordat je het nog even gaat draaien. Want dat vind ik ook wel leuk. Ja. Is het dan ook als er iemand een nummer op zet. Zet af! Ja. Komt, nee, we, komt het ook voor? Ja, het, het, gaat, het gaat eigenlijk nog veel verneiniger met ja? Naar de opmerkingen. Nee, oh. Het valt ook wel mee. Het is, wat eigenlijk het grappige is. Ja. De reden waarom we samen spelen is omdat we heel erg... Uh, Bepaalde facetten van elkaar heel erg cool vinden En we ja. merken ook aan elkaar dat, dat die bepaalde facetten Nodig zijn om een liedje te schrijven Maar als je zo ieder van ons zeg maar Gewoon echt, echt los zou laten gaan op de autoradio Dan heb je gewoon een dikke kans dat gewoon echt de helft Er niet mee eens is, oh, okay. dat het er gedraaid wordt Ik ben benieuwd, eh, dat Bombay, heeft... Bicycle kroek... Ja, Club. hier komt hij. Alle vijf over eens En dat is, welk nummer? Always Like This, Always like this. She can't wait for what I can give She knows what I am, but she won't believe me Is it all okay? Will I come off the this? I can't believe it, it's always like this. I bet, yes, you kept your word. Is there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it. It's always like this. proud but you're not in the slightest it's happening now and it's always been like this like this like this like this like this like Dus Ah, ik weet niet waar, maar ik heb het nummer nog wel ergens liggen denk ik. Heb jij dat ergens liggen? Ja, het komt me heel erg bekend het voor Het is uh, de Bombay Bicycle Club Daar mag je bij ons in de bandbus mee voortaan ja. ah, maar is, is die uh, bandbus uh, van Chef Special uh, niks? Want uh, ja, ze, heeft doen allemaal... een, ze doen hem weg hè? Dus uh, ja, Dat, dat is mij... dus, dus het ding met allemaal felle kleuren erop toch? En heel groot Chef heel, Special ja, erop dus, nou, dat, dat, dat, ah, dat, dat spuit dat, je over he? En anders Kijk, mijn andere functie is uh, Dat ik uh, verslaggever ben op het circuit En ik ken een, een aantal jongens die met zo'n autospuit uh, heel erg kundig zijn. Ja, wij hebben echt een <laughs> wij hebben een geweldige bus, de, de, de Alfred Oberbiep. Ja. En dat is een, een groene Volkswagen Transporter. Uh -huh. Die er langzaamaan steeds slechter uitziet. Hoe langer die rijdt, hoe meer we ervan overtuigd zijn dat hij nog zeker duizenden en duizenden kilometers gaat rijden. Want hij, hij, hij rijdt zoveel kilometers. Hij echt uit elkaar donderen. Af. Ja, het is een geweldig beest. Ja, dat welk is, beentje had ook weer het probleem dat ze onder het rijden de remmen kwijt waren? Volgens mij was dat ook de ben Chef Special. <lacht> hoe raak je je remmen kwijt onderweg? Nou, dat is de meest doppe. Ja, het, het, het, volgens mij was dat Chef Special die dat uh, Ja, dat, dat zou wel <trappelen. kunnen. Maar waarom doen ze dan? Weet je leuk waarom ze een bus weg uh, nou ja uh, Wat ik ervan begrepen heb is uh, dat hij gewoon op is, uh, die bus van hun. Uh. Uh, uh, uh, uh, en ze uh, gaan hem uitwijven op het stadstrand in Aemen. wat waar dat nou is, ik weet het niet. Ergens. Wat zeg je? De lichtfabriek, zie je. Dat vermoeden had hij dus al. Is toch weer geopend dan? Nou ja, kennelijk wel, want daar, ze doen hem weg. Dus, ja. maar, moet je ik, ze fietsen voor het dan? Nou, is special op de fiets? <laughs> ik weet het niet. Het geen goed, dat maakt niet uit. Nou uh, <laughs> ja. Ah, ja, goed. Uh, jullie, zijn, jullie, jullie zitten eigenlijk een beetje in hetzelfde gezelschap. Uh, zij zijn ook al, uh, zijn, worden al veelvuldig gedraaid op 3FM. Maar goed. Ja, ja. Jullie, uh, jullie komen er ook aan. Dus ja, naar. maar wij, wij kennen weer mensen die dan ook hun weer kennen. En Jeroen is ook een beetje bekend met uh, de jongens dat Jeroen ook uit de omgeving van Haarlem komt. Ja. Kom je uit, uh, uit Haarlem trouwens? Uh, of uh, uit de omgeving van Haarlem, Jeroen? Geboren in Haarlem. Je bent geboren in Haarlem? Wonende in Binnenbroek <laughs> En heel veel Zandvoort gewoond. In Binnenbroek, Zelfs in Zandvoort ja. ook nog gewoond. Voor zes weken. Waar heb jij gewoond in Zandvoort? Op de Tollandstraat. Aha, ja, ja dat is de en, en, en, en, en waar was dat bij die ene snackbar of was dat uh, uh, of in de Nee, in Zandvoer heb ik het over. Uh, nee, bij die ene snackbar? Nou, en, uh, nee, niet bij die ene. Nee. Tegenover het uh, spoor. Daar dus, ja, oké, okay, dan weet ik het al waar uh, dat is, maar goed. Uh, dus ja. jij bent een man van deze streek. Ja, ja, ja, gelukkig wel. Ja. Uh, en, en uh, want, ja, dat vind ik ook nog zo direct leuk om even te vragen. We uh, begin eerst maar met jou. Ja. Hoe ben jij eh, ertoe gekomen om een conservatoriumopleiding te gaan doen? Uh, nou, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet doen. Helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik dus, het het... Is, dus met toevalligheden ben jij eigenlijk als het ware in de muziek ingerold. Ja, nou, ik begon op mijn vierde met piano spelen, maar ik had helemaal geen ambitie om muziek te gaan maken, uh -huh. want ik wilde gewoon heel rijk worden. Dus, uh, ja, <laughs> ja. Ja. dus ik dacht, ik word gewoon docent. En dan vind ik het allemaal wel prima. Ja. En uh, ik wil een hoortje rijk dacht ik. Als ja. basisschool uh, onderwijzer. Ja. Maar uh, nou, dat was dus helemaal niks, eigenlijk. En toen, uh, eigenlijk in dat tussenjaar, was ik mijn hele leven al met muziek bezig. En toen helemaal, toen dacht ik, ach, laat ik het eens uh, proberen. En... Uh, en, en zo uh, is het dan uh, gekomen dat je dus uh, de muziek in, uh, ja, in uh, dat het echt professioneel werd. Ho hoe is het met jou gegaan, uh, Elam? Nou, dat is wel goed gegaan met Elam. <laughs> <Ja, laughs> dat kan jij, ik je de eerste hand vertellen. Ga jij, uh, ga jij antwoord <laughs> Goed. Uh, hoe ben jij, uh, zeg maar, uh, erin? rolt als het ware? Nou ja, ik was ook niet meteen van overtuigd dat dus ik uh, het voor mijn hele leven zou moeten doen. Ik ben er ook nog steeds niet van overtuigd trouwens, maar, ehm, um, jawel, nee, ik, ik, uh, ik heb altijd heel veel muziek gemaakt, ja. ik, ben, ik maar meer klassiek, dus ik heb heel veel uh, klassieke piano gespeeld heel lang, mm -hmm. en later ben ik uh, met mijn broers gaan spelen, thuis, liedjes gaan maken, langzaam zijn we zo'n band begonnen. Een, een, een, een beetje een Van der Wouden band. Ja, zo'n uh, Kelly Family band. Ja. Nee, dat was uh, best leuk. Altijd uh, de repetities waar vooral heel veel ruzie en ook een beetje muziek maken. Maar ik het ik was zie het uh, ook voor uh, me. Meteen met, met, met he, een beetje van baf knallen. Ja, en nee, en het was dat dat. een intensieve periode. Ja. En ook, uh, we namen het heel erg serieus. Altijd als we terugkwamen van school, moesten, gingen we ook meteen repeteren. En uh, ja, we mochten ook geen andere dingen doen. Nee, nee. nee het was uh, een... Leuke tijd, dat was ja. wel bijzonder. En, uh, nou, zo ben ik begonnen een beetje popmuziek te gaan maken. Ja. Uh, en je dacht op een gegeven moment dat is wel leuk, dus ga je ermee uh, verder. Op een bepaald moment was ik klaar met middelbare school en ik dacht ik moest iets gaan doen met mijn leven. En ik heb geen idee wat. En uh, muziek was altijd wel heel uh, aanwezig. Oh. en uh, Het leek me leuk om... Ik, ik ben opgegroeid in Zwitserland en daar ook dat jullie daar ook terecht zijn gekomen ja. voor de EP? Ja, ja. En maar nou ja, toen wou ik daar weg. En ik dacht ik ga daar weg en ik ga muziek maken. En uh, ik voor hoe reageerden mijn... je ouders daar eigenlijk op? Van ons... uh... Pap, mam, ik heb jullie iets te vertellen. Ik word muzikant. Nou ja, eigenlijk, uh, ja, zo, zo, zo snel gaat het niet natuurlijk. Nee. Het is een hele groei. Ja. Het is niet de, de ene dag die je denkt van, nee mam, dag, ik ga uh, naar Nederland op stuk maken. Nee. Maar uh, mijn, ja, ze hebben mij heel erg aanmoedigd, of hoe zeg je Aangemoedigd. Ja, aangemoedigd. ja. ja. Dus dus toch, ze hebben mij ook gesteund toch. om dat te gaan doen. Goede sport uh, gaat. Ja, ja. Dan nog naar de, naar de drummer in het gezelschap, want ook jouw verhaal, was dat gelijk ook je eerste liefde om dan ook meteen een opleiding te doen in de muziek? Ja, ja ik, zat, ik begon toen ik elf was, had ik mijn eerste drumles. Mm -hmm. En dat was zo ontzettend vet dat ik toen wist dat ik drummer wilde worden, eigenlijk. Ja. En toen was het zo gebleven. Altijd zo gebleven. Ja, van, ik, uh, de... ja want ik, ik was niet goed in, uh, in, in, in school. Yeah. Ik kon me helemaal niet concentreren. Ik zat alleen maar naar buiten te kijken. Heerlijke dromen is <coughs> dus dat. Ja, en, ja, het, en, uh, maar toen wist ik wel dat het mogelijk was om, uh, om ook gewoon een uh, volwassen mens te worden wat geld verdient, maar dan met muziek. Toen ik daar lucht van kreeg dat uh, die wereld bestond, toen was, heb ik vanaf dat moment alleen nog maar mijn verstand op nul gehad en alles aangedaan om uh, het een beetje waar te kunnen maken. En toen was het consultorium al het eerste wat ik wilde gaan doen, maar ik, daar heb je HAVO vwo voor nodig. Maar ik had alleen maar MAVO. Dus toen ben je in vredesnaam dan daar zo terecht gekomen? Nou, ik heb eerst nog een falend half jaar op de HAVO gedaan ja. Maar dat werd niks, omdat blauw ook interessant was toen Maar ik bleef wel heel erg veel drummen toen in de tijd uh, Uiteindelijk ben ik er maar voor, gewoon voor gegaan We hebben een demo gemaakt, uh, ingestuurd uh, Na die demo mocht ik uh, auditie komen doen, was ik toegelaten Het was een, niet te geloven een, een, een hele prettige en gelukkige samenloop van omstandigheden dat Maar dat mag je wel zeggen, ja, en, ja. Uh, Zonder dan, uh, de papieren en uiteindelijk op die basis dan uh, binnenkomen ja, dat was heel maar Het is te gek van die school, dat maar die kans gaf Ja, dat was het hele ding. Het, en het paste in mijn hoofd weer helemaal bij mijn plan. van hersenloos gewoon maar doorgaan. totdat je daar in de buurt komt van, gewoon van veel muziek maken. Goed, we gaan zo direct nog wat van jullie iPod nog een nummer draaien. Dat doen we zo. Eerst even de winnaars van de afgelopen Rob Agda-woord. Hier zijn ze: de Red 17 en Leave the Light On. van de leuke dingen die, uh, die ik erover uh, nog kan vertellen over de Red 17. In de voorronde uh, had Nicky, uh, de liedzanger van uh, de Red 17, een enorme keelontsteking. En dan moest zich de hele dag moest hij rustig houden. En hij moest alles in dat ene moment van het uh, optreden doen, van die voorronde. En ja, dat ging met... Uh, nou, met, met, met echt hangen en wurgen. Maar ja, ze hadden zo'n uh, goed uh, spetterend optreden gegeven uh, in die tweede voorronde. Ja, toen wonnen ze. En zo stonden ze dus in de finale. Maar ja, toen was meneer uh, Regeling wel hersteld van zijn, uh, van zijn keelontsteking. En toen ging er een partij uh, los. Ja, toen had ik ook wel zoiets van uh, als, als er één bent eigenlijk uh, te verdienen te winnen, dan was het wel de Red 17. Uh, tenminste, volgens mijn eigen waarneming. En uh, dat bleek dan ook wel de waarheid is. Goed, we gaan nog even terug, uh, want het uh, klokje van gehoorzaamheid uh, tikt alweer verder. Uh, ik weet niet hoe lang het nummer duurt van de, van de iPod, wat zeg je? Niet zo lang. Niet zo lang. Uh, welke, wat is het, Jeroen? Pak de microfoon, want die is voor jou. Het It, uh, is Hot Snakes. Hot Snakes? Ja, dat ken ik via de bassist. Die uh, kwam in mijn aandacht, natuurlijk, bij hem bleef pitten. En uh, ja. Ik werd meteen gegrepen. Laat horen! Oké, okay, komt ie. Wat snakes. <middels> Snacks nee, waren dat. Met Ten Planet. Zo was het toch uh, goed, hè? Nou, eh... Uh, tiende planeet. Yes. Uh, uh, het zit er, erop, uh, Toby. Oh. Ja, we hadden gerust nog van een uurtje door kunnen gaan, oh. maar ja... Uh, nee. Tijd laat het niet toe. Heel erg bedankt voor het uitnodigen. Graag gedaan. En bedankt voor alle support ook vanaf het begin. Dat ja. vonden we echt te gek. Ja als de plaat er is dan stuur er eentje op dank je dat vind ik dat vind ik vind heel erg leuk uh, dat, ja. jullie dat, uh, dat jullie dat dat jullie dat voor me willen doen <laughs> ja. uh, goed uh, we zullen uh, we zullen er ook zeker naar uitkijken het zal inderdaad wat heller al zei wel uh, na de zomer worden denk ik ja tot is zo september ja. Dank ook voor dat je kwam. ik vond het ook uh, buitengewoon vervelend dat we in, uh, wat was het, december elkaar niet uh, troffen door misverstand uh, ja, uh, over en weer. Maar goed, dat is, dus het is niet goed helemaal goed begrijpen. Dus. Nee, nee. Maar goed, met wie stond je toen hier voor de deur? Met, met Nee, met Manuel, wel. Met uh, de andere gitarist. Oh, ja, jullie waren met z'n tweeën. Ja, we waren met z'n tweeën toen gekomen. We waren de enige die konden die dag. Oké, okay. goed. Terwijl, niemand kon die dag eigenlijk. Nee, okay. Dat was niemand. Nee, goed. Dank je wel uh, in ieder geval ja. dat je alsnog uh, bent gekomen. Graag gedaan. Jeroen, het was uh, aangenaam. Ja, wederzijds. En uh, we zijn uh, natuurlijk uh, nieuwsgierig uh, hoe het uh, straks uh, wordt. Ja, doe de groeten aan Gangster. <laughs> <Zodra ik> zeker <grijgẩ> doen. Als ik uh, Daan uh, zie, hij speelt tegenwoordig ja, bij Pound. Dus uh, ja, ja, ja. Das, dat is dat, dat, de andere band. Maar als ik hem tegenkom, zal ik hem zeker uh, even de groeten overbrengen. Dus ja. dat uh, komt goed. Top. En ook uh, dank voor de komst, Ella. Ja, tuurlijk. Jullie bedankt voor het Ja, graag, graag gedaan. En uh, ik uh, vond, het een, uh, vond het heel leuk uh, dat ik jullie het geweest zijn. Uh, ik vond het een leuke avond. We gaan afsluiten. Ja. Uh, dat doen we met, uh, met de iets van de Cosmic Carnival. De winnaars van de Rock Alternative van 2009 bij de Grote Prijs van Nederland. Hier is Stapit. Tot aan het nieuws van 10 uur. Dag. Hiding in a corner, I saw the shine.